12 uur. Het NOS-journaal door Alt -Megens. Goedemiddag. De Nederlandse economie groeit licht, zegt het CBS. Opnieuw rellen in Franse voorsteden, deze keer in Amiens. Er komt een meldlijn voor mensen die hebben geholpen bij een zelfdoding. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar op steeds meer plaatsen ontstaan stapelwolken. Vanmiddag volgen dan een paar stevige buien, sommige met onweer. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het zo'n 25 graden. Morgen dan wordt het nog wat warmer, met s'avonds opnieuw regen- en onweersbuien. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal heel licht gegroeid, met 0,2 procent. Een beetje een verrassing, want de meeste economen hielden al een tijdje lang rekening dat het minder zou gaan. Peter Hein van Mulligen van het CBS, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Mulligen, uh, wat ging er beter dan, dan gedacht en verwacht? Nou, dat ging vooral de, beter met de export. Hè. De export was er in feite in zijn eentje verantwoordelijk... voor dat de Nederlandse economie toch is gegroeid. Ja, 0,2 procent. Waar zit dan geen groei? Waar, waar, waar, waar stag niet het nog? Het stagneert in Nederland vooral op de binnenlandse markt. Hè. Vooral bedrijven en ook consumenten die blijven terughoudend. Bedrijven hebben weer minder geïnvesteerd. Consumenten hebben minder uitgegeven. Dus met het buitenland, op het buitenland doet Nederland het goed, maar binnenland zeker niet. Hmm. Uh, ik zei het al, veel economen die hielden rekening met een, met een lichte krimp zelfs. Nu toch een lichte groei, 0,2 procent. Maar ja, 0,2 procent, wat stelt dat voor? Is Dat, uh, dat is wel flinterdun. Het is inderdaad heel bescheiden. Uh, nou, het feit dat we toch gegroeid zijn, uh, dat, dat kun je als een kleine meevaller zien. Maar ik denk dat daar toch ook wel alles mee gezegd is. Ja, voor, want voor hetzelfde geld had het nul kunnen zijn uh, gestagneerd. Of, of zelfs iets in de, in de min dus. Ja, we zitten heel erg dicht bij de nul. Maar uh, goed, het is, uh, het is groei en dat is, uh, dat is positief. Ja, ja. Dit is de eerste raming. Hè? Uh, over een paar weken dan, dan kom, er komen er nog meer cijfers bij, hè? Klopt, eind september, dan uh, doen we de tweede raming. Het is altijd een week of zes na, de, na die eerste raming, dan uh, dat doen we de tweede. Dan komen er ook meer gegevens binnen, dus dan kunnen we toch een net iets betrouwbaarder schatting ja. maken. Maar ja, het is nu niet te voorzien welke kant dat op zal zijn. Soms nee, nee. is de bijstelling ook helemaal nul. Ja, ja. dat het dit blijft bedoelt u, 0,2 procent. Ja, dat zou ook goed kunnen. Ja, maar, maar het kan dus ook zijn dat, uh, ja, dat, dat, dat er nog wat negatieve cijfers bij komen, dat het, uh, dat het uiteindelijk toch op nul uitkomt of zo. Dat, uh, ja, dat, dat moeten we even afwachten, een paar weken. Ja, dus hè, die extra informatie die kan uh, wijzen op uh, een toch iets beter of toch iets slechter beeld, dat, uh, dat zullen we nog even afwachten. Ja, want zoals het ook met het eerste kwartaal, ook dat is later weer bijgesteld. Hè? Klopt, dat is bijgezet. Afhankelijk dachten we dat we daar een, een krim van 0,2 hadden. Maar nu blijkt dat er een, een klein plusje is uitgerold van 0,2. Ja. Maar in beide gevallen is het natuurlijk heel bescheiden. Okay. We wachten met u af. Heijn van Mulligen van het CBS. Dank u wel. Tegen de leider van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie, Constant Kusters, is een werkstraf geëist van 40 uur wegens het aanzetten tot discriminatie. Kusters zou zich vorig jaar november tijdens een demonstratie in Enschede beledigend hebben uitgelaten over buitenlanders. Met leuzen groepen als Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst en Ali B. en Mustafa gaat terug naar Ankara. Ook droegen de demonstranten vlaggen met een natiekruis. Aan die demonstratie in Enschede deden zo'n 40 leden en sympathisanten van de Nederlandse Volksunie mee. Dan naar Frankrijk. Bij rellen in de Noord-Franse stad Amiens zijn 16 agenten gewond geraakt. Die werden bekogeld met projectielen en ze werden beschoten met hagel. Een paar jaar geleden, in 2005, waren de voorsteden van Franse steden... wekenlang het toneel van hevige rellen. Frank Renaud, onze correspondent nu. Frank, wat is er aan de hand in Amiens? Nou, gisteravond rond 11 uur ging een groep van ongeveer 100 jongeren de straat op... in de noordelijke wijk van de stad, richtte daar barricades op. Er werden vuilnisbakken in brand gestoken en auto's in brand gestoken... en allemaal op de weg gezet om daarmee de wegen te barricaderen. Aanleiding was een incident de avond daarvoor... toen de verkeerscontrole al uitmondde in een confrontatie met de jongeren. Nou, gisteravond kwamen in totaal zo'n 150 agenten tegenover de jongeren te staan. Er werd opnieuw geschoten, net als zondagavond ook al met traangas en rubberen kogels. De jongeren gooiden met brandbommen en projecten... En getuigen zagen, zagen een echte stadsguerilla, zal zij noemen. Het zag er verschrikkelijk uit, zeiden ze. En de rellen duurden tot vier uur s'nachts. Hmm, Gingen er dus stevig aan toe. Veel schade als ik jou zo hoor. Ja, er zijn dus inderdaad, zoals jullie al zeiden, 16 gewonde agenten... maar bovendien met een kleuterschool daarin brand gestoken... en leeggeroofd ook. Een sportcentrum is kort en klein geslagen... en ook een politiebureau werd vernield. Luister even naar de burgemeester van Amiens, Gilles de Maillet. De Maillé zegt dus de burgemeester... gechoqueerd te zijn door wat hij gezien heeft... want wat gebeurde er gisteravond? Mensen werden uit hun auto's op straat gehaald door de en De auto's werden dus echt gestolen, passagiers op straat gezet... en die auto's werden vervolgens in brand gestoken. Mm. En Hij zegt heel erg bezorgd te zijn, want hij heeft dit geweld in jaren niet gezien. Nee, 2005 uh, kunnen we ons herinneren, die rellen in, in voorsteden in Frankrijk. Is, zijn er parallellen te trekken met wat er nu gebeurt in Amiens? Ja, je kunt wel zeggen, want toen was het ook een, een controle van de politie... die uitmondde in geweld, zo is het hier in Amiens ook gegaan. Nu, het zijn voorsteden van grote steden in Frankrijk... waar de werkloosheid hoog is, waar veel problemen zijn... waar veel criminaliteit is, drugshandel is. Daar is het echt het is een soort ja, een vat wat, met een lont wat eruit steekt... wat elke keer weer in vlammen opgaat. En dat is nu weer in Amiens gebeurd, inderdaad. Met voorlopig dus 16 gewonde agenten als gevolg. En dat betekent ook dat er maatregelen zijn getroffen... dat er, dat er rekening wordt gehouden dat er vanavond weer misgaat? Absoluut wordt er rekening mee gehouden. Er zijn natuurlijk versterkingen naar Amiens gestuurd. En de minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Vos, die gaat vanmiddag naar Amiens toe om zelf polshoogte te nemen. Frank Renau, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, het door Alt-Megens. Bij de start van een religieus festival in de Spaanse plaats Elze... zijn tientallen mensen gewond geraakt door vuurwerk. Het feest wordt elk jaar om middernacht ingeleid met vuurwerk... Maar dit jaar landde een vroeg afgevuurde pijl op een lading vuurpijlen die klaar lag in de kerk. Dat leidde tot een enorme explosie waarbij brandend materiaal neerkwam op duizenden toeschouwers. Drie medewerkers van het festival in Spanje raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Tientallen toeschouwers hebben lichte verwondingen. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, opent morgen een meldlijn voor mensen die naasten hebben geholpen bij zelfdoding. Die hulp is strafbaar. Directeur Petra de Jong van de NVVE, Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw de Jong, waarom komt u met zo'n meldlijn? Uh, we hebben de indruk dat er een heleboel mensen zijn... die in grote nood zijn omdat zij uh, dit gedaan hebben. Een uh, uh, geliefde geholpen bij het... Uh,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 Ja, daar uh, kunnen we... Uh, niks over zeggen, omdat het dus een praktijk is... die uh, zeg maar... daglicht niet kan verdragen... gezien onze wet. En uh, ja, daar... Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld is... Albert Heringa, die zijn... 99-jarige moeder... in 2008 al heeft geholpen. In 2010 is hij... daarmee naar buiten gekomen. En nu nog steeds... weet hij niet wat het OM... gaat beslissen. Dus... Uh, hij is al die tijd nog in onzekerheid. Dus hij is al, al, al, al ruim twee jaar, als ik, hij is in 2010 gekomen met dat verhaal. Al twee ja. jaar weet hij niet uh, of het OM uh, ja. maatregelen gaat, uh, gaat nemen. Bij hulp bij zelfdoding, wat, wat gebeurt er dan? Wat doen die mensen? Uh, nou, dat kan variëren. Uh, zo ken ik verhalen van mensen die uh, pillen hebben verzameld voor hun uh, geliefde. Uh, er is uh, vandaag een mevrouw in trouw die vertelt hoe ze haar man die pillen ook daadwerkelijk gevoerd heeft. Uh, er zijn mensen die gastankjes voor uh, een geliefde be bezorgd en besteld hebben. Uh, er zijn uh, dus diverse methoden die uh, gebruikt zijn voor zelfdoding... die door anderen zijn aangedragen. En in Nederland hebben wij daar dus in de strafwet een artikel voor... waarmee we ons overigens onderscheiden van andere Europese landen. Want die hebben een dergelijke wet niet. Mm, ja, er zijn, zijn vreselijke verhalen voor die mensen. En dit, dit, ja, hieruit blijkt dat, dat ook justitie misschien niet goed weet... hoe hiermee om te gaan? Die indruk krijg ik dat zij daar ook mee in hun maag zitten. Dat ze niet weten wat ze ermee moeten. Maar ik kan je vertellen dat de situatie dan maar niks doen is ook uh, onhoudbaar. Dat is ook Want, heel schrijnend. Uh, ja, tuurlijk. Ja, iemand ja. Die, die al die tijd in onzekerheid leeft, dat, dat kan je toch iemand niet aandoen? Nee. Twee weken gaat die meldlijn, die, die begint morgen, meldlijn voor mensen nou, die, die dat verhaal kwijt willen. Twee weken gaat die open. Wa waarom maar twee weken? Uh, omdat we daarna het weer via ons normale telefoondienstsysteem uh, kunnen opvangen. Maar we verwachten dat er toch veel telefoon zal komen. Dus daarom hebben we een aparte lijn voor de eerste twee weken geopend. Maar ook daarna kunnen mensen altijd nog bellen. En natuurlijk iedereen kan op de site geachtekamerleden.nl uh, zijn verhaal persoonlijk ook schrijven. Vanaf morgen, twee weken lang geopend die meldlijn. Ik dank u voor de, voor de uitleg. Petra de Jong van de NVVE. Welkom. Goedemiddag. Dag. Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van de Nederlandse kapitein Raymond Westerling... waarin hij toegeeft dat er onder zijn verantwoordelijkheid oorlogsmisdaden zijn gepleegd in Nederlands-Indië. Interview met Westerling is in 1969 opgenomen, maar het is nooit uitgezonden. Westerling werd al verantwoordelijk gehouden voor de executie van zo'n 3500 mensen... die zich verzetten tegen de overheersing door de Nederlanders. Dat gebeurde in 1947 in Zuid-Celebes, in Nederlands-Indië. Westerling geeft toe dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd... maar dat betrekt hij niet op zichzelf. Zijn u excessen of zo men wil oorlogsmisdaden bekend... van mensen die onder uw bevel stonden? Jazeker, meneer Winniehouser. Vier. Drie op Celebes en één op West-Java. Uh, op Cinebis ging het om drie officieren. Die zijn op mijn bevel uit hun functie ontheven. De cameraman die het interview heeft gefilmd in 1969... die heeft de band aan de NCRV gegeven. Zometeen in lunch hier op Radio 1. Meer aandacht voor deze kwestie. Het gesprek met journalist Joop Buddinghuizen wordt overigens vanavond uitgezonden in het televisieprogramma Altijd Wat. Sport. Nederlands elftal oefent morgenavond tegen België. Deze derby der Lage Landen is het begin van een nieuw hoofdstuk dat bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers naar het WK van 2014 in Rio de Janeiro moet brengen. Voor de spelers ligt er nog een extra taak: eerherstel voor het mislukte EK. En dat geldt ook voor verdediger John Heitinga. Nou nee, ja, goed, we zullen dat de aankomende dagen we nog wel over hebben. Uh, spelers onderling en ook uh, natuurlijk met, met de nieuwe, nieuwe staf. We hebben natuurlijk een nieuwe. Uh, Kijk, ja, een nieuw toernooi om naar uit te kijken moet je kwalificeren. We spelen natuurlijk natuurlijk woensdag eerst een, een leuke uh, oefenwedstrijd. Het is toch de, de oefenwedstrijd de lage landen, zeg maar. En, uh, ik kan me nog herinneren dat wij in 2004 zelfs verloren hebben. In Eindhoven volgens mij, met 1-0. doelpunt van Bart Goor. Bart Goor. Nou, ik moet zeggen, ze hebben een, uh, toch wel een talentvolle ploeg, uh, België. Dus het is toch wel een, uh, ja, een leuke oefenwedstrijd worden. En daarna is het eigenlijk heel kort, dan ja, begint de competitie en dan kom je alweer bij elkaar. En over dat gerommel op het EK. He. Praat er nou met z'n allen over en zeg het ook tegen ons. Dan zijn we er ook een keer vanaf. Ja, maar ik denk niet dat we te problematisch moeten gaan doen over, dat, over het laatste EK. Dat was gewoon niet goed. Het was gewoon uh, ja, dramatisch. Als wij als Nederlands elftal op het toernooi spelen, we verliezen drie keer. Dan. Uh, ja, één, heb je daar niks te zoeken. En. Uh, ja, twee, dan weten we ook dat het beter moet. En. Uh, ja, het is heel vervelend. Want twee jaar geleden van, uh, speel je natuurlijk de WK-finale. nee, maar... Goed, dan word je tweede van de wereld. En dan, uh, ja, goed, dan is alles Hosanna, uh, zeg maar. En nu, twee jaar later, uh, ja, dan, dan zie je dat het niet lukt. En uh, ja, dat is heel uh, vervelend. Alleen, uh, wij zijn degene die die knoppen moeten zetten... en uh, ja, moeten gaan uh, denken aan, uh, ja, aan, aan Brazilië. International John heet in gesprek met verslaggever Bas Tiggelen. De Nederlandse volleyballers doen mee aan de kwalificatie... voor de World Volleyball League. Met de winst in de European League... verdiende Oranje een ticket voor de voorronde van de World League... Volleyballers spelen op 24 en 25 augustus hun eerste kwalificatiewedstrijden tegen de Dominicaanse Republiek. En bij winst volgen op 1 en 2 september de wedstrijden tegen Portugal. Uw verkeersinformatie. Naar de ANWB dus. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat een korte file tussen Meers en Maastricht van 2 kilometer. De afsluiting van de A27 richting Golkum bij knoopend Evening is voorbij. Er is ook geen file meer. A50 Arnhem richting Os, 5 kilometer file tussen Heter en knoopend Ewijk. En een lokale weg, de N757 wiedmund dalsen is in beide richtingen dicht tussen Hoonhorst en Dalfsen. En dat komt door een ongeluk. Na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg om half twee weer vrij. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De Nederlandse economie groeit licht, zegt het CBS. Opnieuw rellen in Franse voorsteden, deze keer in Amiens. En er komt een meldlijn voor mensen die hebben gekozen... die hebben geholpen bij een zelfdoding. Het uitgebreide NOS-journaal was dit. 14 over 12, Zometeen de NCV, hier op Radio 1. Frank Dumas met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij lunch. 43 jaar heeft een explosief interview op de plank gelegen met de inmiddels overleden kapitein Westerling. Anders dan destijds durft vanavond een omhoop de NCRV het aan om het gesprek over de politiële acties in Indonesië uit te zenden. Straks de cameraman die het interview registreerde. In het Mediaforum hebben we het met Paul Reumer en Annette Beerschel... onder meer over een ongemakkelijk gesprek dat Robin van Persie had... met NOS-verslaggever Bert Maaldring. Sprak Van Persie nou vrijwillig met de pers of niet? Nou, dat is lang geleden. Ja, welkom. weer. Ja. Ja, nou, jij, jij ook uh, in een persruimte. Uh, moest je nou komen of wilde je zelf komen? Nee, ik sta hier. Dat is het belangrijkste. De quizkandidaat van vandaag heet Constantijn Sleeuwenhoek, komt uit Waalwijk. Wilt u zelf meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. The Game of Fame was gisteren het best bekeken nieuwe format... dat werd gepresenteerd in de eerste avond van TV Lab. Het op Paul de Leeuw gepresenteerde programma scoorde meer dan 300.000 kijkers. Paul zelf noemde het een smoelenspel, waarbij je elke ronde bekender wordt. Op het scherm hier verschijnen zometeen 96 kandidaten die gewoon thuis zitten. Achter een computer en ze spelen gewoon mee via de webcam. Want kandidaten in de studio, dat is zo 2011. TV-Lab is een jaarlijks terugkerende experimentele week vol vernieuwende programma's op Nederland 3. Tot en met 17 augustus staat Nederland 3 volledig in het teken van die nieuwe televisieformats. Aad van Tor is woedend op de VARA. Hij werd geïnterviewd voor een speciale vara die helemaal gewijd was aan het duo Bassi en Adriaan. De bekendste acrobaat van Nederland zegt dat het interview in de vara het slechtste interview is dat iemand hem ooit heeft afgenomen. Er staan talloze dingen in die niet kloppen, zegt hij. Verder was Marcel van Roosmalen, de journalist van de vara die hem kwam opzoeken in Spanje, meer in de zon geïnteresseerd... dan in zijn verhalen, zegt Adriaan. Marcel van Roosmalen is het niet eens met de boze acrobaat, maar heeft besloten niet te reageren in de talloze showrubrieken die hem hierover gebeld hebben. Het tv-programma Altijd Wat is in het bezit gekomen van een uniek interview... dat is gegeven door kapitein Ramon Westerling... die verantwoordelijk wordt gehouden voor moordpartijen in Nederlands-Indië... tijdens de positionele acties in 1947. Dit interview wordt vanavond voor het eerst op televisie uitgezonden. Het is in 1969 opgenomen door journalist Joop Buddinghuizen... Buddinghuizen en cameraman Hans van der Buske. Meneer van der Buske, hebben wij nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat interview heeft er 43 jaar over gedaan om op, op tv te komen. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, dat vond ik ook een beetje vreemd. Uh, er stond vanmorgen in de Volkskrant over het Wesseling uh, een stuk. Mm -hmm. En er stond bovenin: de cameraman, dat ben ik dus, cineast, die laat een filmpje tientallen jaren op de plank liggen. Ja. Dat ligt. Dat. Uh, dat ligt niet aan mij, dat ligt aan de omroepen. Vertelt u even hoe dat destijds gebeurde. Want uh, de journalist Joop Buddinghausen, die leeft niet meer. Uh... Uh, dat is een journalist en uh, een goede vriend van mij. Die woont uh, vlak in de buurt van Westerling. En uh, nou, we hebben daar een, een beetje over gepraat heen en weer. En toen zei ik, god, het zal best interessant zijn om een... Uh, een interview met hem te maken, ja. op de film. Nou, dat is dus gelukt. En uh, die film die heb ik ontwikkeld en... ik heb uh, bijna alle omroepen benaderd of ze het willen zien, of ze het willen bekijken... Ja. en of ze het willen uitzenden. Maar niemand dorst dat aan en dat is dus daarom ook niet gebeurd. Niemand durfde dat, omdat er al gedoe was geweest uh, rond makers van Achter het Nieuws. Want die waren bedreigd, geloof ik, hè, in die periode. Oh, dat weet ik niet. Ik begreep dat Achter het Nieuws al eerder. Ja, vele omroepen hebben aandacht besteed in die positionele acties. Ook toen al, ruim twintig jaar daarna, na dato. Um, maar um, die voorzichtigheid van die omroepen die had wel een reden. Uh, dat weet ik niet. Er was toch heel veel opschudding destijds over uh, alles. Ja, wat... er was veel opschudding. Ja. Ja. Maar de, de, de ONU zelf, die waren ook uiterst bang om dat eventueel uit te zenden, denk ik, want ik heb een aantal mensen laten komen in het, in het filmlab en die hebben gekeken achter het nieuws in de Avro en nog een stel. En toen heb ik ze daarna allemaal gebeld of ze het nog willen gaan gebruiken, ja. maar niemand heeft dat gedaan. Ik stel voor dat we even naar een klein stukje gaan luisteren... van het interview dat vanavond in Altijd Wat, het NCV-programma, te zien... en te horen is op Nederland 2. Een klein fragmentje. Al de daden die destijds de troepen... Uh, die onder mijn bevelen gestaan hebben in Zuid-Slevis... neem ik persoonlijk op mijn rekening. Ik ben verantwoordelijk voor hun daden en niet de troepen zelf... We hebben ook in de telefoon een andere tijdenpresentator en historicus Hans Goedkoop. Vandaag, precies vandaag komt De Laatste Man Uit. Dat is een boek dat, dat jij Hans schreef over jouw grootvader die in Indië in het leger zat. En uh, veel met Westerling te maken had, ja. Goeiedag. Ja, ongetwijfeld. Die Westerling, um, die was heel populair in Nederland, hè, die kapitein? Ja, ja in, de, in de jaren dat wij vochten om de heerschappij over Indië en die verloren we, die strijd... Uh, ja, gold Westerling, was een mannetjesputter. Die gold als echt een, een, uh, ja, iemand die vocht voor Oranje. Anders dan de politiek die Indië uiteindelijk maar verkocht. Um, ja, want dat is uiteindelijk gebeurd, zoals het heette. Um, Westerling, die wou ervoor blijven vechten. En dat was een ongelooflijk populaire gedachte. Er waren populariteitspols uit die ja. tijd. Die Indië uitering... verloren, Ramspoet geboren, zo was het toch? Ja. Ja, het, was, het idee was bijvoorbeeld, hè, nog los van de nationale trots. Hè, Indië was toch een wereldrijk dat ook Nederland tot een wereldrijk maakte. Een kleintje, maar toch. Maar het had ook een economische component. Het idee was dat zonder India de Nederlandse economie uh, naar de knoppen zou gaan. En Westerling ja, was een symbool voor iedereen die wilde vasthouden aan ons Indië. Dus er waren populariteitspolls die zeiden dat Westerling populairder was dan. Uh, Tweede Wereldoorlog generaals als uh, Eisenhower en Marshall. En ja. Marshall van de Marshallhulp, die Nederland er bo notabene bovenop hielp. Nou is het interview is, is, uh, uh, 22 jaar na dato opgenomen. Uh, dan zou je denken, dan zijn de ergste wonden toch al een beetje geheeld. Uh, maar uh, mijn beeld van de jaren 60 is toch dat het een verlichte periode was. Maar geen omroep durfde het aan destijds. Ja, dat is fascinerend. Hè? Dit is 69... Dat is de tijd dat je de hippies had en en vrijheid, blijheid en tegen het gezag. Um, maar ik denk dat is een betrekkelijk kleine voorhoede die heel beeldbepalend was, maar niet per se voor uh, heel Nederland stond. Ik denk dat er een hele grote groep was in Nederland die van alles naar de knop, uh, knoppen zag gaan. De ontzuiling, de kerken gingen weg, tradities gingen weg, gezag ging weg. En ik denk dat grote groepen in Nederland dat zo bedreigend vonden... Dat ze het ook heel bedreigend vonden als daar een man met een grote reputatie als westerling uh, gekielhaald werd. Ja, van onze held uh, blijf je af, af, was dat het een beetje? Sorry? Van onze held blijf je af? Van onze held blijf je af, ja. Dat was het zonder meer. En uh, nou, die varenjournalisten die eerder uh, deze excessen uh, of oorlogsmisdaden hebben boogwateren proberen te halen, zijn inderdaad bedreigd. Uh, omdat mensen dat geen pas vonden geven, daar, uh, daar begon je niet over en het kon ook niet waar zijn. Uh, en ik denk dat dat te maken heeft met die gepolariseerde tijd. Aan de ene kant een jeugd die alles los wilde gooien en best bereid was om die gruweldaden onder ogen te zien. Sterker nog, die wilde dat aan de kaak stellen. Maar een eigenlijk veel grotere groep, hè, de zwijgende meerderheid die uh, het allemaal heel bedreigend vond... dat loslaten ja. van van alles en nog wat. En dan, ik... dan had je nog de, de mensen die daar gevochten hadden... die hun leven in de waarschal hadden gesteld... Uh, die ook uh, bijzonder trouw en westeling waren, toch? Ja, nou, ja, voor een deel wel. Maar voor een groot deel zijn dat mensen... die zelf helemaal geen excessen hebben begaan... En dat is de grote tragiek van iedereen die daar gevochten. Heeft je geeft daar je leven voor. Je komt terug, terug in Nederland. Die strijd blijkt voorkomen vergeefs te zijn geweest. In Nederland heeft niemand er belangstelling voor. Want iedereen is bezig met de wederopbouw. Twintig jaar later zegt iedereen. Het was überhaupt een schande dat je daar gevochten hebt. Ja, ja. En daar heb je dan je leven voor gegeven. Dat is en blijft onverteerbaar. Dat is jouw, jouw opa ook overkomen? Uh, ja, hij heeft een prachtige carrière gemaakt, is generaal-majoor geworden... afgezwaaid met allemaal oorkonden en eerbewijzen, noem het allemaal maar op. En terug in Nederland eh, mocht hij adviseur worden bij de Brandweer. Punt. Kamer ja, zo, gaat, zo, gaat dat, zo ging dat toen in ieder geval. Misschien nu ook wel trouwens. Kameroban Hans van de Busken, ben, bent u nou trots en blij dat het uiteindelijk toch uitgezonden gaat worden? Ja, waarom niet? <laughs> De, de NCV die, uh, die heeft mij benaderd. Mm -hmm. Dat was Piet de Blauw. En die is hier geweest en die heb ik het laten zien. En ze waren enthousiast om dat uh, een keertje te gaan gebruiken. Ja. En dat zullen we vanavond zien. Want Piet de Blauw had een tip gekregen dat u dat materiaal had. Hoe is die informatie ja, bij hem? Dat weet ik ook niet precies. Okay, okay. Maar dat is eentje van de collega's, neem ik aan. Dat is e zeker, ja. ja wij Willem hij is er even afstroken. Hij heeft zich helemaal vastgebeten. En Adsa vast kan het ook gezegd hebben. Ja, nee goed, maakt er niet uit. Hij heeft zich vastgebeten in het de, uh, dossier En uh, vanavond dus weer een, een, een hele bijzondere aflevering van, uh, van Altijd Wat op voorhand. Hartelijk dank, Hans ja. van der Buske. Ja, ik ben benieuwd. <laughs> Precies, wij ook, dat u in de uitzending wilde komen. Hartelijk dank, ook uh, Hans uh, Groepkoop, dat jij uh, wil toelichten En veel, veel succes met jouw boekje. Dank je wel. Dank je wel. Voor acteur Ron Moss is het vandaag een hele bijzondere dag. Hij speelde 25 jaar de rol van Rich Forrester in de wereldberoemde soap The Bold and the Beautiful. Vandaag kruipt hij voor de allerlaatste keer in de huid van Rich. We gaan het bronzen stemgeluid van Rich missen. I'm sorry, I should probably just give you my blessing and be done with it. But I, I've got to be honest here, Brooke. And you have to be honest too. Before it's too late. Over de reden dat Ron Moss stopt bij de bot en de beautiful wordt nogal geheimzinnig gedaan. Volgens ingewijden heeft het afscheid van Ross te maken met geld. Ron Moss zou niet tevreden zijn geweest met zijn nieuwe contract. Ron Moss is in de Verenigde Staten in september voor het laatst als Rich Forester te zien. En wanneer RTL 8 de laatste aflevering van Rich Forester uitzendt is onbekend. Amsterdamse zender AT5 is een ware kweekvijver voor omroepen die landelijk uitzenden. Sascha de Boer, Frits Sissing, Shaja Morali, Merel Westrik zijn allemaal afkomstig van AT5. AT5-presentator Hidde van Warmerdam is de volgende die de lange rij mensen is... die de overstap naar de landelijke omroepen maakt. Hij gaat volgens een woordvoerder van SBS in ieder geval shownieuws presenteren. En over eventueel andere programma's zijn ze nog in gesprek met Van Warmerdam. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar bloggen. Het mediaarchief. Vandaag worden de Olympische atleten gehuldigd door premier Rutte. Onder de gouden medaillewinnaar zit Dorian van Rijsselbergen. Die voor het eerst sinds 1984 in Nederland weer een Olympische gouden medaille bij het surfen bezorgde. We zijn al helemaal gewend dat we een winnaar gelijk na afloop live op televisie zien. Maar Jan's voorganger, Stefan van den Berg, moest het in 1984 nog doen met een interview via de telefoon op Radio Olympia. Zeg so, Stef, wat doet het je eigenlijk dat je de eerste Nederlander bent sinds 1948 die een, uh, met uh, zeilengatta een medaille behaalt? En de eerste zelfs sinds 1936 Berlijn die goud wint. Uh, ja, je noemt allemaal bedragen op en getallen en zo. En. Uh, ik heb een keer een uh, prijs kunnen krijgen van de beste celprestatie in het jaar, dat was in 1981. Nou, dat zijn dingen waar je gewoon zo trots op kan zijn op dat moment eigenlijk. En uh, dat is misschien dit, dit ja, nu ook weer het geval. Uh, het is de, gewoon, hoe ik deze wedstrijd gevaar heb, is, ik geloof ik, gewoon de beste manier geweest om nu op uit de Olympische Spelen te varen. Steven van den Berg in 1984 was de eerste die een Olympische medaille won goud uh, met surfen uh, door Jan van Rijsselberg. Is de laatste, want uh, het surfen stopt als Olympische sport. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met als gasten Paul Reumer, directeur van de NTR en uh, Annette Beerschmidt, Duitse correspondenten in Nederland. Welkom beiden. Hallo. Het televisieseizoen is langzamerhand weer begonnen. Uh, gisteren Knevel van de Brink, Voetbal International. Beiden uit de startblokken gekomen. Hebben jullie gekeken, iets gezien? Voetbal International heb ik gezien, ja. En? Uh, ja, leuk. Nieuw decor. Hè? Nieuw decor. En dan ja, een nieuwe sponsor hebben ze volgens mij ook. Dat is een ander biermerk. En uh, nou, dan, stond, dan hadden ze zo'n rare dingetje achter de bar. Kan nu, kan nu een gast staan om een beetje de binding te versterken. Nou, dat vond ik een beetje flauw. Uh, maar... De tweede zin ongeveer, is, ze hebben een andere sponsor. Dat... Ja, ja, of, of ja, hoe noem je dat? Sponsor toch? ja ze wel. hebben een ander sponsor. Dat, ja. uh, nee, maar dat was de tweede observatie. nieuw decor en een nieuwe sponsor. Dat bedoel ik, dat viel mij op. Ja, een nieuwe decor natuurlijk, want uh, dat is nieuwe seizoen nieuwe seizoenbegin. Net als uh, ja, je gaat na de vakantie op een nieuwe kleren naar school of zo. Dus dat hebben ze ook. Een nieuwe sponsor wil ook een nieuw decor. Daarom heb ik het gezegd. Zo. Paul Reumer, heb jij iets gezien? Van ja, de TV-lab bijvoorbeeld? Deze, ja, ik heb de TV-lab gezien. Deze twee andere programma's uh, niet. Ik kijk altijd naar de nieuwe programma's. Dat vind ik leuker en uh, gisteren viel ik in tv-lab en zag ik het programma ik, ik heb het programma daarvoor van Paul Leeuw gemist en de, daar verheugde ik me wel op want ik kon me niet voorstellen dat het leuk, een leuk programma zou kunnen zijn want maar dat, de grap is dat mensen moeten uh, alles inleveren uh, alle, alle oh, ja. elektronica inleveren en gewoon hun mond houden 36 oh, uur zwijgen of zo. ofzo ja, ja, ja, ja. 30 uur bij elkaar ja, zitten ja. en mogen niet praten en ik denk hoe maak je daar nou tv van dat is behoorlijk goed gelukt zo goed zelfs dat ik mij kan verheugen op de volgende dat vond ik echt wel een knappe prestatie want hoe doen ze dat dan? Nou, er zitten in een, in een boerderijtje ergens drie bekende Nederlanders bij elkaar. En uh, die mogen niet lezen, niet tv kijken, uh, uh, alleen koken en met elkaar zitten. En het is dus één grote orgie van non-verbale communicatie. En als je het echt niet meer houdt, mag je een zandloper omdraaien... en dan mag je drie minuten kwebbelen. En uh, er is geloof ik één of twee keer in die 36 uur... dat je uh, legaal drie minuten mag praten. Het is door je voice-overs van wat er door je heen gaat. Als, geef mij eens de zout wordt dan... Oh. Ja, dat is allemaal non-verbaal aan, non aanwijzen. Maar het is heel leuk, want je gaat toch interpreteren... wat zouden die mensen nu denken? En je ziet de strijd van uh, de ingehouden taal die eruit moet. En ja, ik vond het eigenlijk wel een, echt een leuk programma. Ah. En dan gaan ze op het einde eigenlijk dan beter met elkaar communiceren? Ze, ze, eigenlijk zeggen ze dat het bevrijdend is om uh, 30 uur uh, niet, niet te praten. Ze vonden het allemaal uh, een vonden uitdaging. Een en, wat monniken al heel lang daarachter, toch? Al een paar eeuwen precies te zijn. Nou ja, daarom. Dus het is misschien wel een heel moderne uiting van iets wat al heel lang bestaat. Maar ik vond ja. het verrassende televisie. Zag je, ja. daar, zie je daar, of zag je daar een uh, internationaal format in? Nou, dat zou best wel eens kunnen, ja. ja? ja Ik vind best wel eens, het was al niet klaar, het moet nog een beetje aangewerkt worden... maar die, die zit uh, best wel potentie in, ja. We gaan het zo meteen met jullie hebben Prachtig. over de spraakzame Robin van Persie... Uh, en we gaan het ook uitgebreid hebben over datgene waar we het net over hadden... dat hele bijzondere interview met kapitein Westerling... dat uh, uit de mottenballen is uh, gehaald. Uh, u krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het Bronovo ziekenhuis in Den Haag op de vingers getikt. Door een fout van het ziekenhuis werd onterecht de prostaat van een patiënt weggehaald. Bronovo heeft de inspectie onvolledig, onjuist en te laat over de fout geïnformeerd. In Almere is een militair opgepakt vanwege de dood van zijn zes weken oude kind. Hoe de baby om het leven kwam is niet bekendgemaakt. En omdat de vader militair is wordt het onderzoek gedaan door de marechaussee. De Nederlandse economie is ook het afgelopen kwartaal een beetje gegroeid. 0,2 procent. Het was het tweede kwartaal met lichte groei. Volgens het CBS gaat het vooral goed met de export. En de Olympische medaillewinnaars worden straks na tweeën gehuldigd in Den Haag. Ze worden ontvangen en toegesproken door premier Rutte. En dat gebeurt in de Riddershaal. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het wisselvallig zomerweer. De temperaturen lopen op tot zomerse of zelfs tropische waarden.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 AWB Verkeersinformatie, files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Osprek, het Ewijk 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Met onze mediaforum Paul Reumer, directeur van de NTR. En Annette Beerschot, Duits correspondenten in Nederland. Robert van Persie, hij sprak, hij blijkt het nog te kunnen. Dat deed hij met een. Enthousiasme waar de vonken van afvlogen. Even een klemstik. En waarom uh, zien we je nu wel bij de pers staan? En waarom het hele K.E.K. eigenlijk niet? Want het verhaal ging steeds van hij wil niet over Arsenal praten en hij is bang dat daar vragen over komen. Was dat nou de reden? Nou, volgens mij is daar genoeg over gezegd. En uh, het belangrijkste is dat ik uh, vandaag hier ben. Dat, dat heb ik aan, heel goed aangegeven volgens mij. Dus uh, als je goed hebt opgered, dan uh, misschien moet je even, even het archief kijken. Nee, maar dan... ik dacht dat het de arsenal reden was: dat je niet wil dat er interviews. In braai, dus, uh... dus je praat ook over Arsenal?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 Ja, je, ik, ik snap hier helemaal niets van. Het uh, klinkt een soort passieve agressie aan de manier hoe je hoe die antwoorden geeft. Zeg nou toch gewoon ja of nee. Wat maakt het nou toch uit? Het is, um, uh, ze zouden ietsje meer aandacht moeten besteden aan het feit dat je als je zo'n topvoetballer bent, dan hoort media en omgang met de media hoort er gewoon bij of je het nou leuk vindt of niet. En ja, soms zijn het. Kul vragen: hoe interessant? Kan je praten over voetbal? Op een gegeven moment ben je klaar. Maar speel het spel mee. Dit, dit Norse gedrag, het is niet goed voor jezelf. Het is niet goed voor je imago. Het is ook helemaal niet prettig om naar te luisteren. Ja... Nou, ik vind in dit bijzondere geval... anders zou ik je volledig gelijk geven... in dit bijzondere geval... nou ja, nou dat is ik van, uh, van, van... van Europees kampioenschap. Dat zeg je met een glimlach, Annette. Waarom doe dat je dat? Ja. Uh, <laughs> Die speelt een voor Gelukkig is het maar. radio. Nee, ik ben heel erg verdrietig voor, voor Nederland. Aha, um, aha. Nou, nee, maar... Dat, ik, ik snap het wel... dat, dat iemand dan... Uh, uh, ja, en wat er allemaal gebeurt is de spanning... en de ruzie en, enzovoort. Uh, in dat geval denk ik... Nou, dan kun je hem ook maar even een beetje... Ja, maar, hij, hij... Van de maar heeft hij hier vrijwillig willen gestaan, denk je? Nee, natuurlijk niet. Iemand heeft tegen hem gezegd... en nu is het gesodemieter afgelopen. Dus dat, dat, dat weet ik niet. Ja, maar dat staat maar... in de krant. Dat hij van Gaal heeft gezegd... ik vind eigenlijk dat iedereen ook de pers moet woordstaan woord staan... als ja. die speler van Oranjes... Maar ook nog, hij heeft ook nog... en dat is natuurlijk was een positief ding voor, voor uh, Van Persie geweest. Hij heeft gezegd, hij moet over oranje gesproken worden... en niet over de clubs. Ja, en, daar en, houdt hij zich aan. Nee, ja, en Van Persie had dus blijkbaar in, de, in Polen en de Oekraïne... niet over uh, willen praten omdat hij bang was dat hij vragen over... Maar, je, zou maar je, kan, je kan toch als speler heel goed zeggen in zo'n interview... luister uh, Bert Maldening, ik vind je een fijne vent. Ik praat niet over mijn club, ik wil wel praten over oranje. En elke keer als Bert... Een een vraag over de club stelt, geef je hetzelfde antwoord en dan ben je in ieder geval aan het communiceren. Ja. En waarom zou je het zo niet doen, zou je zeggen? Het is een heel merkwaardig spel wat hij speelt, want uh, op de vraag, wilde je niet praten tijdens het EK, omdat ik... er misschien vragen zouden komen over Arsenal. Dan zegt hij: ja, ik ben daar duidelijk genoeg in geweest. En dan zegt hij: ja, maar wat dan precies? Dan had jij maar beter op moeten. Ja, zo'n jijbak Maar, uh, maar werden, Dat is toch precies ja. dat wat we eigenlijk ook dagelijks meemaken met de politici. Die hebben allemaal mediatraining gehad. Dat zijn de standaard antwoorden uit het boekje mediatraining. Hoe moet je omgaan? Uh, sta je de eerste vragen, sta je hier vrijwillig? Ik sta je er nog, toch, toch nu? Zo? Ja. Wil je niet rechtstreeks antwoord geven of uh, een vraag terugstellen? Er komt veel meer op dan beantwoord nu, toch? Op ja. deze manier, Want ook de vragen over de spanningen in de groep. En Kijk, hij staat hij ook er weer en uh, uh, je heeft een prachtige zin ook nog. Tenminste, uh, volgens mij stond hij zo'n telegraaf, hij heeft het zo opgetekend. Hij heeft een prachtige zin gezegd. Wat Oranje nu moet doen is, we moeten winnen. Ja. Nou, dat is oh, heel waar. Nou, ah, dat is slim. Wat ik nog wel even in zijn voordeel wil zeggen... voor alle voetballers, we moeten niet vergeten... anders dan bij de Olympiërs, hè, er werd gezegd... van: die zijn allemaal zo vrij en die praten. Dat is waar. Maar dat zijn natuurlijk mensen... die vier jaar in anonimiteit keihard werken... aan, aan dat ene ja, moment. Precies, ja. En dan komt het er en dan zijn ze enthousiast en ontlaren en dan praten ze er graag over. Deze voetballers die staan uh, 365 dagen... en zeker als je in Engeland of in Spanje of in Italië werkt... continu onder druk. En ja, er is zoveel... Ja, Pers, je kan nooit je, het is, het stopt nooit, dus je vergeet misschien ja, het wel. Het onderscheid in, te maken? De Nederlandse hockeymannen hebben iets meegemaakt, wat wel een heel klein beetje lijkt op wat in de, de, de voetbalploeg gebeurt, is dus namelijk spanningen. Twee toppers werden er buiten gehouden. Ja, en ja, er ja, eentje ja, toch terugkomen hoop gedoe, maar dat leverde uiteindelijk weinig spanning in de groep zelf op. Bij die voetballers escaleert dat blijkbaar en gaan ze er heel hard bovenop drukken om het maar niet naar buiten te brengen. Ja, maar er zijn twee. We hebben het, uh, hoe ga je met de pers om? Is één, en anders, hoe ga je met interne conflicten om? Dat is twee. Hè. Dat, dat zijn eigenlijk twee verschillende, dat zijn twee verschillende twee processen dingen. Ook. Ik, En ik denk dat bij die hockeyers dat ze dat intelligenter hebben gedaan dan bij het Nederlands Elftal. Nou, is die, kun, kun je dat zo ook die ene situatie met de andere vergelijken? Maar ik geef Paul absoluut gelijk. Die, die, die voetballers met name die echt onder het vergroot klas liggen... het hele jaar door. Um, en, en als dan iemand dat niet goed doet... en uh, bovendien, vergeet niet hoe Louis van Gaal toen die eerste keer bondscoach was, elf zo. jaar geleden... hoe die met de pers omsprong. Ik weet niet of jullie de persconferentie van Van Gaal hebben gezien... op uh, afgelopen vrijdag. Nou ja, daar kon je ook zien hoe hij weer op een, ja, een ironische... het was wel soms grappig of ironisch bedoeld, maar soms dacht ik ook... zo is, ga je niet professioneel met journalisten om. Dat ga je Zoals niet deed. Zo hij dat net weer deed bij de persconferentie. Wat deed hij verkeerd hoor? Hij heeft uh, collega's aangesproken. Zo, eigenlijk duidelijk gemaakt. Dat is een stomme vraag. En uh, ja, maar, of hij is niet intelligent genoeg. Of zo. Maar, niet maar, dat maar, hij zo heeft gezegd. Hij maakt het zo duidelijk. Waar ik dan denk. Dat is ook niet fatsoenlijk voor okay. de nou, maar, nou, maar heel, kort, Paul, okay. nou ja, heel kort. Uh, maar Louis heeft, Louis heeft soms wel gelijk. Want soms zijn de vragen ook uitermate stom. En dat mag best wel eens een keer gezegd worden. Hij maar nee, maar nee, refereerde op zijn afscheid. Zijn worden, afscheid als de eerste ja. keer. Ja, nee, die weet het was die bonte, bonte, dat is een ja. hele bonte, bonte speech. Hey, dus jij kunt <laughs> ja. ook professioneel met de media omgaan en een antwoord op je vraag. Precies zoals jij dat van, van persie verwacht. Ik wil het graag over uh, kapitein Wesseling hebben. Het is namelijk denk ik ook wel het grote media nieuws van vandaag in ieder geval. Uh, dat hele bijzondere interview uit 1969... wat uit de laan van de cameraman uh, komt. Paul, doe jij dat last vanmorgen in de volksstand? Wat dacht je toen? Nou, ik had twee gedachten. De eerste was wat toevallig dat dit nu uh, op tafel komt... vlak na die foto die we een maand of twee geleden hadden. Wat, van de executie? Uh, ja, van die executie. Uh -huh. wat, wat speelt er nu? En het andere is dat ik dacht... dit zou toch in deze tijd niet meer kunnen. Dat je iets wat zo explosief is... en, en eigenlijk zo een, een, een geschiedenis... groot journalistiek nieuwsfeit... dat dat gewoon niet naar buiten komt. Dat is nu niet meer denkbaar. En ik vind het ook heel moeilijk, Hans Goedkoop zei het net wel... die bracht het mooi in een, in een perspectief... ook moeilijk voorstelbaar dat het in de jaren 60 wel uh, onder de pet gebleven is. Ik denk dat daar ook wel heel veel politieke druk gespeeld heeft. Politieke druk op omroepen om het niet uit te zetten? Ik denk dat omroepen ja? toen veel meer onder de invloed van politiek stonden... dan uh, uh, tegenwoordig, ja. Annette, uh, plaats dit eens in een Duits perspectief, als je wil. Ja, Even. dat was inderdaad mijn eerste gedachte toen ik het las. Dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat het dus bij ja, bijna 70 jaar... Uh, niet uitgezonden werd dat er geen aandacht was. En kijk, ik moet even terug in... in Duitsland is zeg maar de verwerking of überhaupt uh, uh, het aan de kaak stellen... het verleden, de misdaden tegen menselijkheid in, in Duitsland door Duitsers... Dat uh, is juist in de jaren zestig uh, in gang gezet worden, tegen de gevestigde orde, tegen de druk van de van de overheid, uh, ook tegen de hersende mening van de, van de bevolking die de oorlog heeft meegemaakt. Maar uh, hoe ging dat proces dan? Want uh, dan praat je over een periode dat ook nog uh, leidinggevende voor het deel uh, in ja, de rechterlijke macht, macht ja, bijvoorbeeld. De rechterlijke macht in het parlement, minister geweest. Uh, dat, uh, dat is allemaal aan de kaak gesteld. En uh, dat was niet met één voorbij, maar dat was natuurlijk een proces. Inmiddels lijkt het zo, ook in het buitenland wordt dan vaak gezegd... ja, de Duitsers hebben het heel goed gedaan. Nu zou ik ook zeggen... Duitsland op zich en zo. Het afrekenen het op een nette manier met het open, verleden. Open mee, mee omgaan. En inderdaad een pijnlijk proces. En, en scholen en, en debatten. En, en dat niet onder stoelen en banken meer te schuiven. Maar het is pas begonnen. Ook 25 jaar of zo na de oorlog. Pas hebben we daar niet heel slecht in, in die reflectie, zeg maar. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat, dat wij uh, als land enorm worstelen. met dat, met dat Indië-verleden. En uh, dat wij onszelf maar heel moeilijk kunnen zien als een land wat een hele agressieve oorlog heeft gevoerd. Hè? We, we noemen het nog steeds politionele acties een, een, als een eufemisme. Ja. Maar het was natuurlijk gewoon... Oorlogsvoering En we hebben daar blijkbaar, ja, het, het is van ver voor mijn tijd gelukkig... maar hele slechte en hele nare dingen uh, gedaan. Maar weet en dat je wat is voor een niet... land heel ja. moeilijk om dat onder ogen te zien. Maar wat ik daar niet snap is, dus elk jaar is er zo'n herdenking. Nederlands-Indië, de veteranen en daar worden we een krans gelegd. En de vlaggen. Waar zijn dan nu tegenwoordig die kritische omroepen... die dan elk jaar opnieuw grote verhalen brengen... grote films brengen over de politionele acties? En het is ja geen... Het staat ja niet op zich. We hebben ook een andere. en uh, met andere affaires uh, bewijst Nederland ook weer dat ze het niet, fouten niet onder ogen kunnen maar, zien. Schipperin niet Altijd al wat ja. heeft u wel een hele lange serie inmiddels onderwerp uitgezonden over Rabakeden, als het ermee samenhangt. Maar waarom is het, het niet zo... het grote dat het echt erg nou, ja die nou, je, je kan je kan niet zeggen dat, dat er helemaal niks aan gebeurt. Want met enige nee, regelmatig maar. komt het wel terug. Alleen het, het komt niet verder dan de herdenking en de uitzending. Nee, en dan en, is het weer klaar, want we willen er volgens mij eigenlijk liever niets zo het aan het midden worden. Debat, begint niet daarover, nee. weet je? En, en uh, kijk, bijvoorbeeld de acties. Toen het pas echt een debat begon te worden, toen die weduwen uh, van, van, van dat dorp, toen die uiteindelijk de civiele procedure voor de rechtbank hebben gewonnen en nu uh, ja, schadevergoeding krijgen. Pas toen was er opeens ook heel veel aandacht, want die hebben tientallen jaren op een Excuus gewacht. Ja, het is uiteindelijk gekomen. Excuus betekent eigenlijk. Herdenking aandacht. in de Kamer vandaag. Um, moet, moet er nu ook, ook de onderste steen boven? Uh, is het nu ook zaak dat er gewoon een groot onderzoek gaat komen om duidelijk uit te zoeken wat er nou precies fout gegaan is? Weet je, dat, dat weet ik nooit zo. Ik weet niet of je daar de mensen die daar nog, uh, uh, laat maar zeggen, uh, slachtoffer van zijn, of daar binding mee hebben, of die daar uiteindelijk mee geholpen zijn om al die wonden weer open te halen. Ik, ik weet het niet. Sommigen zullen zeggen van wel, anderen zeggen van niet. Ik, ik, ik heb daar eigenlijk geen uitgesproken mening over. Ik, ik, vind, ik vind het een beetje hypocriet. Jullie hebben hier in Den Haag de internationale strafhof. En daar zijn al die rechtszaken over oorlogsmisdaden... vermisdaden tegen de menselijkheid, genocide... op het ogenblik alleen maar zaken die in Afrika speelden... Uh, het zou een land, ook een land in het westen, sieren om heel duidelijk te maken... ja, ook daarvoor hebben wij verantwoordelijkheid. Niet om ja, mensen te kwetsen of zo, dat uh, moeten ze waarmee leven. Maar wat ik vooral vind, je moet daar ook je lessen uittrekken... dat betekent dat de geschiedenisboeken herschreven moeten worden... en dat kinderen dat op school ook moeten leren. Maar hoe ver, straks in Stam.nl gaan, gaan we het hier over hebben. Hoe Dit demotionaire kabinet okay. moet haast maken met het onderzoek... dat is de stelling uh, straks om half twee van Stam.nl. Hebben we maar even gezegd. Okay. Um, nou, maar, ik ik, ik wou dan zeggen, hoe ver ga je dan in terug? Hè? Uh, stoppen we het dan bij Indonesië? Of moeten we dan ook kijken naar uh, dingen die in de Eerste Wereldoorlog zijn gebeurd? Moet je nog kijken naar, naar verder daarvoor? het maar even Precies, waar, waar stopt het? En wanneer, wanneer kan je een punt zetten achter zaken? Ja. Nee, wat betekent het een de de punt zelf vaststellen. Zolang er belangstelling voor is en mensen geboeid zo'n verhaal... in de Volkskrant vandaag te lezen en, en wij daar gefascineerd van, van zijn... zolang uh, uh, en, en, moet je gewoon uh, het altijd blijven volgen en ja. het onderzoeken. Ik zal mijn zin even afmaken, maar ik omwille van de balans ook even vaststellen... Dat, dat ook in Indonesische zijde vreselijke dingen gebeurd zijn in die periode. Maar natuurlijk. Uh, want uh, de, de aandacht is terecht natuurlijk op de excessen van Nederlandse zijde nu. Uh, ja, maar je moet ook op een gegeven moment ook stoppen met vergelijken en zeggen... oh nou, maar die waren nog veel erger. Je moet op een gegeven moment... Wat hebben wij toen gedaan? Nou, ik weet dat mijn, mijn, mijn opa en oma en mijn vader woonden in die periode in Indonesië... en die zijn uh, vele keren gestorven van angst, zal ik maar zeggen. Ja. Wat niet goed praat, dat dit gebeurt. Dus dat zijn gescheiden dingen. Maar ik bedoel alleen maar om aan te geven dat het nooit een inzijdig verhaal is. Nee, nee goed. absoluut. Niet, goed. Dat... Uh, gaan we ooit, uh, dankzij de journalistiek, achterkomen wat er aan de volle omvang gebeurd is, denken jullie? Nee, ik denk dat het te lang geleden is en dat het nog te weinig ooggetuigen zijn om dat echt uh, heel objectief uh, uh, op, uh, naar voren te krijgen. Paul Reumer, Zacht, ja. directeur van de NTR en dan is de Beersel, Duits correspondent in Nederland. Dank jullie bij Ik am a man you see and one day I will be in the morning sun.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 De muziek voor een dag als vandaag waarin de zon schrijft. Will and the people heet het bandje. Lion, Lion in the morning sun heet het liedje. We gaan de Nationale Nieuwsquiz van lunch spelen. We gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week te doen. We vandaag met Constantijn Sleeuwenhoek uit Waalwijk. Welkom. Goedemorgen. Uh, nou, middag. Oh, middag. Ja, ik vergis me ook regelmatig, in, maar het is er echt middag. Als jou lukt om de nieuwscanner van de week te worden, dan win je 300 euro. De gisteren 24 punten. Dat lijkt me niet iets om uh, op voorhand heel zenuwachtig van te worden. Nee. Maar je moet, weet kunnen. moet kunnen, maar ja? je weet het nooit. Hè? Wat heb jij gedaan uh, vandaag, Constantijn, om je hierop voor te bereiden? Um, nou, ingelezen in de wat, uh, wat kranten, mm, internet. Dus nou, we zijn ja? een beetje voorbereid. Goed. Nou, we gaan jouw nieuwsfactor vaststellen. Oké. Okay. Uh, door je een aantal vragen te stellen uh, waar je een tijd geen rol speelt. Um, oh, ook een <coughs> beetje, maar niet, niet primair. En um, het aantal goede antwoorden vermenigvuldigen straks... met het aantal goede antwoorden van de tweede ronde. Veel succes. Dank je wel. De nationale nieuwsquiz. En aan boord van die trein met al die Olympische handtekeningen. Edwin Cornelius, een goedemiddag. Hoor je ons nog? Nee. Is, is er een paar woorden de trots voor deze hele Olympische groep te beschrijven? Nee, dat is onmogelijk. Nee. Hoe is dit? Ah, wauw, echt bedankt. Bedankt. De trein met de Olympische ploeg vertrok gisteren van het Londense station Kings Cross naar Nederland. Welke sprinter was door de NS, NOS moet ik zeggen, ingezet als speciale verslaggever tijdens deze treinreis? Serandi uh, Martina. Ja, dat is goed. Ja, niet toevallig dat de sporters met de trein gingen, want de NS die was een van de belangrijkste sponsors van de NOC NSF. De tweede vraag. In Den Bosch werden de Olympiërs gehuldigd op een podium gebouwd in de vorm van een gouden plak. Na de speech van de burgemeester van Den Bosch barstte het feest los. Hoe heet die burgemeester? Rombouts. Ja, weet je zijn voornaam ook nog? Um... Theo? Nee, Tom. Tom. Ah. Ook vicevoorzitter van de NOC NSF trouwens. Ja. Is goed. Ik lees je, je een kop voor uit een krant. en De vraag is, waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. Het citaat is, waarschuwing werkt averechts. Gaat het over een schietpartij in Texas, waarbij drie mensen omgekomen zijn... ondanks waarschuwingen aan het adres van de Schutter? Gaat het over rokers die bang worden gemaakt? Die gaan juist meer roken, blijkt uit het onderzoek. Of drie, de eerste lesbische generaal is in Amerika uit de kast gekomen. Ondanks waarschuwingen voor vervelende reacties. Ik ga voor antwoord B. De tweede, rokers die bang worden gemaakt gaan juist meer roken. Ja. Dat is goed, dat is waar. Kop uit de volkshand. Horrorwaarschuwingen op pakjes sigaretten helpen niet en werken zelfs averechts. Dat blijkt uit onderzoek van welke universiteit? Um, Groningen? Dat is jammer. Helemaal de andere kant van het land. Maastricht. Maastricht. Ja. ja. Je hebt dat drie goed. Uh, we gaan naar de vijfde vraag. Ik laat je een fragmentje horen en de vraag is wie is hier aan het woord? En dat geldt inmiddels ook voor twee verdieners. Mensen die allebei een redelijk inkomen hebben... maar waarvan de ene denkt, moet ik mijn baan nou houden... terwijl de kinderopvangkosten bijna even hoog worden? Dat is van Haas, maar Dat is helemaal goed, de fractievoorzitter van het CDA. Ze willen dat de kinderopvang volgend jaar niet duurder wordt. De zesde vraag. Uh, het CDA wil nu dat welk deel van de kinderopvangkosten... vergoed blijft door de overheid? Hmm. Het uh, bijbetalende deel? Ja, maar hoeveelste deel van de... Van een derde de de deel. Ah, kijk. Ik kijk wel even naar de jury, want ik heb je al een beetje geholpen. Maar volgens mij is dat, dat is goed. Goed, dat rekenen goed. Um, bij de volgende vraag. Je hebt er nu vijf. Goed, uh, kun je je score nog flink opvijzelen. Je krijgt hints uh, over een onderwerp uit het nieuws. nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we? En als je denkt te weten, dan zeg je stop. Oké. Okay. Vier. Donkere wolken overschaduwen mij. Drie. Ik word steeds multicultureler. Stop. Het Kwakelfestival? Ja, helemaal goed. Ja, dat is helemaal goed. Ja, vorig jaar ging het festival niet door wegens geldgebrek. Nu is er weer een hoop gedoe over het verhuurbedrijf... die wil nog anderhalve ton van ze hebben. Maar dat betekent dat jij de drie punten uitgehaald hebt... en totaal jouw nieuwsfactor op acht zat. Oké. Okay. We gaan zo verder. Ja.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 Er komt steeds meer naar buiten over wat er tijdens de politionele acties is gebeurd. Nu weer het interview met kapitein Westerling, waar we het al eerder over hadden. Maar een grootschalig onderzoek blijft vooralsnog uit. Er zijn al wel officiële excuses gemaakt. Maar is dat genoeg of moet er zo snel mogelijk toch een onderzoek komen? De stelling. Dit demotionaire kabinet moet haast maken met het onderzoek... naar de politionele acties in Indonesië. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. 7070 dus 70 kost u 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag Stam.nl. Constantine Sleewoek, euh, met een nieuw factor van 8 heb je er drie goed nodig, goede antwoorden <laughs> nodig om op 24 uit te komen. We gaan het proberen. Dat moet lukken. In uh, 90 seconden uh, moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Weet je het niet, zeg dan pas. Oké. Okay. Komt ie. De Nationale Nieuwsquiz. De prijs van welk product is de laatste vijf jaar met 38% gestegen? Pas. Sigaretten. In welke stad zijn negen postpakketjes met zeer giftige dieren in een postsorteercentrum gevonden? Amsterdam. Is goed. Via welk sociaal medium heeft prins Willem-Alexander de Olympius gefeliciteerd? Is goed. Welke door het Tribunaal veroordeelde man wil dat zijn proces overgedaan wordt? Karasic. Is goed. Hoe heet de minister die zegt dat zijn ministerie maximaal uitgeknepen is? Hille. Is goed. In welke Europese hoofdstad is een hennepplantage ontdekt in een kilometer lange tunnel? Rome. Is goed. De Raad van Cultuur heeft welke staatssecretaris geadviseerd om 7 miljoen ex-subsidie te geven aan een orkest? Zijlstra. Is goed. Welke beroepsgroep wordt voortaan strenger in de gaten gehouden door de AFM? Pas. Accountants. Welke politieke partij wil dat alle colleges van universiteiten online terug te kijken zijn? GroenLinks. Piratenpartij. Hoofddirecteur Helen Gurley-Brown. Van welk tijdschrift is in New York overleden? Cosmopolitan. Is goed. Welke partij wil dat er een hoorzitting wordt gehouden over dure medicijnen? Mm, pas. GroenLinks. Door welke terreurbeweging is een Turks parlementslid ontvoerd? Uh, pas. PKK. Welke actrice gaat een rol spelen in de film Supernova die ze ook zelf regisseerde? Pas. Tamar van der Dop. Van welk nationaal jeugdwielrendteam zijn in Zeeland de racefietsen gestolen? Hmm, bank. Frankrijk. Wa waartegen demonstreerden tienduizenden mensen zondag in de hoofdstad van Mali? Pas. Sharia. Wat is er bijzonder aan de nieuwe generaal van het Amerikaanse leger? Lesbos. Ja. <lacht> Ik hoorde hier een paar keer hikken en kraken, maar... Ja, het viel niet mee. <laughs> nou ja... Ja, goed, maar wat denk je? In hoeveel heb je er goed? Een stuk of 6, 7, dacht ik. Nou, plus 1, 8. Oké. Okay. Ja, je hebt er 8 goed. Dat betekent dat jouw totale score uitkomt op 64. Oké. Okay. En we zullen aan het einde van de week, vrijdag, om precies te zijn, weten of dit voldoende is om de week weer naar te worden. We wachten, af. We wachten af. Jij krijgt in ieder geval twee toegangskaarten voor de beeld- en geluid-experience... op het Mediapark en de exclusieve lunchradio. En mocht je dus de, de weekwinnaar blijken te zijn... dan ga je met 300 euro naar huis. Dank je wel. Dank dat je, je was doen. en een goede thuisreis. Dank okay. je Als u zelf een keer mee wilt doen, kijk dan op onze site hoe u dat kunt doen. Straks gaan we het in lunch hebben over het aantal faillissementen in Nederland die stijgt. En de curator, wat voor rol speelt hij daarin? Onder andere dat soort zaken in de tweede uur van lunch na het uitgebreide NOS Journaal op deze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 Avondspits, het opinieprogramma van BNL. Ik voel me absoluut niet gemelkorst in dit land. Ik kan zeggen wat ik wil. Uw mening telt ook. Ik ben het uh, er niet mee eens. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Dit soort dingen roep je puur vanuit demagogische overwegingen. Avondspits, laat ook uw stem horen. Ik wil je stelling niet per se tegenspreken, maar ik vind eigenlijk dat er niet veel nieuws onder de zon is. Wel of Twitter met hashtag WNL of hashtag Eertmans. Is dat fatsoenlijk? Nee. Avondspits, iedere werkdag vanaf half zeven met Joost Eertmans toch dat het niet gekker moet worden. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling? Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4000 euro netto meer salaris over... door 0 procent bijtelling op de Toyota Prius Plug-in Hybrid. Vanaf nu in de showroom.